Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een kwart van de kinderen van 13 onderzoek onder duizenden kinderen. Die worden al jaren gevolgd door het Erasmus MC. Bijziendheid kwam zeven jaar geleden bij diezelfde kinderen een stuk minder voor. De bijziendheid wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt door het gebruik van smartphones en tablets. Basisscholen en middelbare scholen moeten beter lesgeven in burgerschap, vindt minister Slob. Hij komt met een nieuwe wet waarin duidelijker staat wat er tenminste aan bod moet komen. Zo moeten scholen onder meer lesgeven over vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en begrip voor anderen. De inspectie mag ingrijpen als scholen te weinig doen aan burgerschap. Werknemers moeten beter worden beschermd tegen gevaarlijke stoffen en het kabinet moet daarvoor zorgen. Vakbond RUV komt met die oproep naar aanleiding van de Groom 6 affaire bij Defensie. Staatssecretaris Visser bood gisteren excuses aan voor het feit dat medewerkers van Defensie tientallen jaren niet genoeg werden beschermd tegen de gevolgen van het kankerverwekkende Groom 6. De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan, die gevangen zat in de Verenigde Staten, is weer vrij. Hij zat vast omdat hij had gelogen tegen speciaal aanklager Robert Mueller. Die doet onderzoek naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Van der Zwaan is de eerste die in het onderzoek van Mueller werd veroordeeld. Buschauffeurs in het streekvervoer gaan weer staken. Er was even een pauze vanwege de eindexamens op de middelbare scholen, maar vandaag gaan de acties verder. Er rijden de hele dag geen streekbussen in delen van Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Ook in Deventer en Zwolle staken de chauffeurs. Ze eisen hogere lonen en minder werkdruk. Het weer grotendeels bewolkt, maar wel droog. Geleidelijk breekt de zon door en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen zomerswarm, veel zon en 23 tot 28 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. En dit is ZFM Sport Live. We volgen vanmiddag de wedstrijden in de nacompetitie. VSV Spire 30, DCG tegen Schoten. Zwift DSS begint pas om 4 uur. Zwanenburg VVA Spartaan proberen we ook over te vertellen.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 Als wär's sein Rhythmus, als gelb sein Lied, dat mich immer weiter durch die Straßen zieht. Kom die entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge Bahnen wir uns den altbekannten Weg Entlang der Gassen zu den Rheinterrassen Über die Brücke bis hin zu der Musik Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen Met ons te starten en anzugehen. te gaan.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 Ja. Het enige wat mij altijd vindt, alles wat boven het Noord-Zee-Kanaal komt. Ik zag het gisteren de al of zo. Die zijn allemaal twee meter. Ik geloof dat klopt hier 5 twee meter lopen. We reden reeks uit de klei. Ze eten allemaal ja, Pokémon. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, ja Speer het die komt uit de derde klas natuurlijk. En PSV, ja, die moet behouden voor de tweede klas. Mm -hmm. en, uh, ja, we zijn net twee met drie minuten begonnen. Uh,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 Gewoon. Ik denk Rome de van den Berg schoot erin. Oké, okay, oké. Okay. Met een kluts. Dus, dus, dus het is 1-0, dus wordt een heel leuke pot. Oh, dat is oh, een, uh, nou een zeker. Een goed begin. Ja, ja, het, het mooie en van. Jou, ja goed. Wie zijn bij jou de stalmakers? Nou ja, volgens mij uh, Mitchell Borman en de Lano Post. Nou, Borman doet niet mee. Die, zit die op de bank. Die zit op de bank. Ja, die is denk ik geblesseerd helaas vorige week. Dus enkel. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar ja, ik vind altijd... Porsche doet het wel mee, maar ik vind altijd... Als je geblesseerd hebt, moet je hem laten voetballen. Stel je voor dat hij geblesseerd raakt en hij moet erin en raakt weer geblesseerd. Die, ja. die, die trainen is ons kwijt. Dus ik vind dat nooit zo slim van trainers. Maar ja, trainers zijn ook niet slim. Nou, <lacht> ja, ja, ja. Je moet ook meer luisteren naar mensen die verstand van voetballen. Wel is de naam Kluiskunst gehoord? Ja, ja, ja, ja. Je kan toch niet zeggen dat die niet slim ja, is? Luister even, de categorie van nu... Oh nou, ja, mijn zoon natuurlijk, ja. Maar de categorie... <lacht> categorie van deze tijd kent mij niet als voetballer. Dus dat, dat is heel makkelijk natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou goed. Johan, we gaan maar, weer, uh, oh, je zo weer... Oh, Hen, heb je nog een vraag? Ja, nee. Goed, ja. Nie, goed nieuws. 1-0 van de Berg. VSV. Prachtig. Hou we zo, jongens. Oké. Okay, dag, Johan. Doei jullie, doei.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 en Ongel van en die had het er ook over, we, we gaan spelen om vijf uur in Ramadan en we, we hebben voordeel en het is nog later, maar ja, die politie ook gewoon met 3-0. Nou. Dus eh, ze hebben nog genoeg kwaliteit hoor, dat deze gede. Ze voetballen eh, technisch en eh, ze komen nog zo nu en dan erg goed uit. Ja. Dus ik denk niet dat het veel invloed heeft, nee. Maar Schoten speelt lekker? Ja, Schoten speelt erg goed, ja. ja. En eh, vooral die, die spits, die, die sturen zijn natuurlijk een, een knoert van een spits. En dan heb je Nick van der Zwaan achterin met, met Jacob. Ja, ik, ik, vind een, ik vind het een knap ploegje. ja. Hey, dat is wel verrassend, Nick van der Zwaan. Want ja. is eigenlijk, dit is eigenlijk geen vaste baas spelen meer bij, bij Schoten. Uh, okay. spelen, spelen Joey Blom en uh, Sam Ras niet? Nee, Sam Ras speelt niet en... Uh, uh, Joey Blom? Nee, die zie ik ook niet staan, nee. Hm. verrassend, ja, nee, verrassend. Zit ook, zit ook op de bank, ja. Okay. Hey, weet je wat ook verrassend was, hè, Mab? Nou? Uh, jouw voetbalkwaliteiten gisteren? <laughs> Die kennen jullie niet hier in de regio, hè? <laughs> Even voor de, voor de luisteraars thuis. Gisteren uh, uh, hebben we met uh, uh, uh, een, een heel, heel, heel klein groepje van de voetbal Harlem All-Stars meegedaan met het LBR-toernooi bij VVA Valsbroek. En uh, uh, Maurice ook mee. En die uh, wist gewoon een doelpuntje erin te prikken. Ja, ja, ja, ja. Eentje maar. 47e. <laughs> wat een talent, hè? He. Hé, hey, maar even wat anders, jongens. Wat denken jullie? Want ik hoorde Milko op de radio uh, dat ik hierheen reed. Wat trouwens leuk is om jullie te, te, te luisteren. zo. Maar die zegt van dat, dat Tom Jacob het, uh, erop gebrand is om, uh, om naar de tweede klasse te gaan hey. Ik weet dat niet. Als beginnend trainer denk ik toch dat je liever in de derde klas gaat beginnen. Of, uh... ben, je, ben je bang voor uh, dezelfde uh, uh, perikelen? Of ja, hoe noem je dat? Um, we hebben natuurlijk gisteren een tijdje met Renkwan van Verboeteren staan praten. Hij ja, trainer ja. van DZV en van VSV. Ja. Die heeft ja. bij DZV en bij VSV heeft twee keer de pech gehad. Ja. Dat, dat zijn club, uh, terwijl hij uh, uh, nog niet begonnen was, promoveerde via de na-competitie. Ja. Ja. En ja. dat maakt het natuurlijk wel extra lastig. Heel, heel lastig. Ja. Zoek dan nog maar eens spelers. Er ja, komt natuurlijk wel wat bij de Schoten, maar of dat genoeg is voor een tweede klasse, ja ik, ik weet het niet. Ik heel het moeilijk. Niet. maar ja, ja. Nou, ik, ik, ik, ik, ik weet niet of hij zo gebrand is. Nee, ik, ja. ik snap heel goed wat je bedoelt en uh, ik heb daar inderdaad ook wel met mijn twijfels over. Tuurlijk wil je op zo'n hoog mogelijk niveau ja. voetballen Maar als beginnen trainer, dan weet uh, je, je kan alleen maar uh, vallen denk ik, ja. ja. Ja, dat is inderdaad een, ja. een probleem, hè? Ja. ja. ja.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 Een kwartier tijd, tien minuten tijd is het. Uh, maakte uh, VSV 2-0. Ook een hele goede aanval. En vijf tellen later was een hele goede aanval van van spirit. En jullie zouden er achter door de reden van VSV. 2-1. Het gaat dus hard. Ga ja, dan is tegelijkertijd er beschoten. 0-0 nog. Oké. Okay, maar ja. schoten is wel hey, goed, uh, zei Maurice. Ja. ja. Oké. Okay. Hey, en wie ja, maakte dat die is. tweede? Ik hem met elke. Ik, ik schrok ervan dat hij er al in ging. <laughs> nou, daar horen we straks wel van je hè. Ja, is goed. Maar een leuke wedstrijd dus. Ja, hartstikke leuke wedstrijd dat nog vroeg. In het zonnetje, wat wil je nog meer? Niks. blijf genieten okay. Johan. Daag. Ik hoor jullie. Every year, every single day. Don't be afraid. Here come the boys van. Lie you sell, hand it down through each generation. Don't think about the implications.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 400 deelnemers. gaan proberen Hans van de Straten daarover aan het woord te krijgen. Weet je wie we zo meteen ook aan de telefoon hebben? Vertel. Johan Kluiskens. Want is het weer raak? Dat hoor je zo meteen in. Muziek. Oh.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 Er nog nieuws? En, de, en, de, en De derde heeft gemaakt, hè? de verdediger van uh, Spirit. Die denkt wel, nou, ik neem mijn bal even lekker aan. Stuit van zijn voeten, van de berg was erbij. Dat was tot 1-3-1. Bom, geweldig hè. Niet later ging, niet later ging er een lit-later gingen alleen van uh, Spirit. Alleen de keeper af, maar die pakt de keeper goed. Lekker. Dus ik hou me hard vast. Ik denk dat het een later middag wordt. <laughs> 3-1 voor VSV <laughs> tegen Spirit 30. Fantastisch nieuws. Tot zo, jongen. Oké. Okay.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 Mijn hartstikke bedankt, Jo. Ja, graag gedaan. Mooie uitzending verder. Ja, we kijken hier met een schuinhoog oog naar Mugello. Eh, de Grand Prix voor eh, de motorrijders. En daar wordt een staaltje, eh, een staaltje racen neergelegd door Lorenzo. Dat hou je niet voor mogelijk. Die staat één. Tweede staat in tussen Dovizioso. En eh, Rossi is gezakt naar de vierde plaats. Ja, en Marquez, ik zag hem onderuit gaan. Die maakte een flinke klapperd. Ja, die is helemaal... Uh, volgens mij rijdt hij inmiddels op de 17e plek. Ja, die maakt zijn klapper, zeg. Hé, we, die... we gaan even rammen, we gaan even stampen. Stampen?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 het is niet te hoog, het is een hele leuke wedstrijd. Dat meen ik serieus. Als je nog in de tuin zit, moet je even komen als je Velzenbroek woont. <laughs> nou, ook als je buiten Velsenbroek woont. Ja, ja, je ziet niet zo vaak de... leuke, leuke potten Ik denk toch? als jullie uit Salford komen, dat het lang duurt. Ja, dat, dat doe ga we je mee. niet meer halen alleen. Nee, we blijven naar jou nee, luisteren. Maar, ja. Nou, dat <laughs> moet je doen. Maar een ja, hele leuke wedstrijd? 3-2 dus. Dank je. Ja. Doei.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 Twee. Hey. Hey, ah, ja. uh, wat jammer. Ja. Ja. ja, er is een drukte vrouw is hier. De hele tribune zit vol. Langs de lijn, uh, overal mensen. Dus het is een uh, nou ja, zonnetje erbij. Uh, volgens mij uh, best een leuke wedstrijd. Maar uh, ik ben hier zometeen niet meer. Tweede helft uh, ben ik waarschijnlijk bij Zwanenburg. Oh, dat is ook interessant. Tegen Spartaan. Ja. VVA Spartaan. Leuk. Nou, dan gaan we. Ga maar gauw dan. <laughs> ik ga mijn best doen, hè? Oké, okay, je Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Doei. En, ehm... Um...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 Somebody better be pretentious somebody better try along the way or no En een uh, technische uh, zoals jij dat al mooi zegt een zakje ja heel staat met een 02 achter uh -oh. Uh -oh.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 Dat denk ik wel ja. Het ja, uh, uh, is wel echt een ja. ja Dat is ja, weer een jaar ja, niet. Um, tien minuten geleden wel een hele grote kans weer verschoten. Ook van um, uh, Sjoert Ouwer. Die schoot hem uh, binnenkant paal. En hij het vlog er net uh, jammer genoeg uit. Dus ja, ze zijn gewoon beter. Het is um, we moeten nu kijken hoe het gaat zonder Lennart. Maar um, er is nog wel genoeg kwaliteit voor in, denk ik. Hij, hij zit nu nog op de grond. Hij wordt nu omhoog uh, getild. Uh, nou, hij kan er amper op staan. Dus ik, uh, hij, hij gaat gewisseld worden. Ga daarop. Nou nee, nee. ja, weer een grote, grote overtreding. Is het zo'n harde wedstrijd dan? Nou, nou dit, was, dit was een overtreding. De, de, die ander was echt. Een, uh, dat zijn been stil bleef staan. Maar. Het is. Nou, daar valt het wel de mee. mee. Nou, laten we het er beste van hopen. Uh, nou. Ja, ja. Nou, we spreken je straks weer. Dankjewel voor de update.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 maar ik denk dat het te maken heeft van... ja, jongens, we willen toch niet dat we zomaar even onderuit uh, schuiven... met, met een uh, noodgang. Maar Kesselag tweede en die maakt een schuiver jongen. Ja, nou ja, goed. Dat, dan is hij dus zeker al gewaarschuwd. Uh, maar goed, uh, op dit moment uh, leidt Lorenzo. Dovicioso 2, Rossi 3.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 Door de schuiver ergens aan het begin van de wedstrijd. Nou, daar is dan de glorieuze winnaar. Hij pakt de zegen hier en wint deze wedstrijd Lorenzo 1. En Dovigioso, dat is zijn teamgenoot, die wordt tweede en Rossi wordt drie. En dan kan het hele ploegje van Ducati de hekken in, om het allemaal zo te zeggen, om deze overwinning te vieren. En dat is maar goed ook. Gevallen. Ik had eruit wat je gevorderd. Ik er nog na, maar ik wist wie ik wou worden. Ik liet ze los, ik koude gedaddelen, zo wees mij nog na.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 Bij DCG Schoten was het 0-0. Maurice Haverboes is daar voor ons. Daar was een groot pechgeval voor de ploeg van Schoten. Maar er is nog meer pech. Maurice? Oh, sorry maap. <coughs> Ik moet wel die, die, die schuif opengooien. <laughs> <Ja, ja. laughs> Maurice, nog meer pech? Ja, er is nog meer pech. Uh, het is uh, in de 40 40ste minuut 1-0 geworden voor uh, DCG. Na een uh, ja, goed, goed lopende aanval. Het wordt op rechts... Uh, Gestift over de keeper en het is uh, ja, tegen de verhouding in 1-0. Dus twee dompers achter elkaar eigenlijk. Hoe Kijk, hoe het grote daaruit komt. Oep, oep, oep, oep. Het een heeft vast met het andere te maken. Ja, wellicht. Ja, Ze waren even verslag af. Uh... Mentaal tikkie. Ja, ja. Inmiddels is uh, uh, Sven Bonhoff erin gekomen voor uh, Lennart Stuur. Een totaal andere speler, he? Want Lennart Stuur is gewoon een, een grote, snelle spits. Ja. En Lennart Boonhof is eigenlijk een middenvelder. een klein, klein, klein mannetje. Ja, klopt. Ja. Uh, wie staat er nu in de spits?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 was Tino, Martin. Ja, goed, hè? Ja. Goed, hè? Kijn aan jongens. Nou. Wat is er Rennie? We heen? zeiden dat is. Wat is er Rennie? <laughs> ja. Ben jij ook toevallig daar geweest bij het nederlands muziekfestival gisteravond in het Standvoerts Centrum? Nee. Het, het is uh, twaalf minuten voor drie. Dank u. Oh. en er is verder geen nieuws.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 omdat uh, de thuisclub van de scheidsrechter een ander tenue aan gaan doen. Oh mijn hemel. Maar normaal gesproken uh, is dat toch heel makkelijk op te lossen... door gewoon even een scheidsrechter een shirtje aan te laten trekken? Ja. Dat lijkt mij ook. Of is dit, <laughs> dit is dus een scheidsrechter die waarschijnlijk een beetje op zijn strepen staat. Denk ik, uh, dat denk ik ook, ja. Ha, goed, uh, we hebben, we hebben uh, Johan uh, voor de laatste keer uh, dit uur aan de telefoon. Johan, je verliet ja. ons bij de stand 3-2 voor VSV. Ja, dan is het nog. Ah, oh, uh, gelukkig. Het wat grimmiger. Het ja, glimmiger. Ja. grimmiger. Ja, ja, ja, ja. En dan moet je even terugkomen naar zijn huidelijke mededeling. Als VSV deze wint, hoeven ze nog maar één wedstrijd te spelen. En als je die zouden verliezen in die finale, dan hebben ze nog een herkansing. Want er gaan een heleboel ploegen van de zondag naar de zaterdag. Ja, ja gelukkig Oké. wel. Dat is de kans dus, dus, ook. Dus ja, we ja, hebben twee kansen. Ja, drie aan lauwe kans ook natuurlijk, maar... We wachten even een aanval af Het gaat, hè? Nou al veel te veel door. Zo. Nee, nee, is, ik uh, sta het te genieten hier ook, Meen ik serieus. Nou, ja, dat is fijn. Ik meer kool zien, want ik heb een nou gezien, maar ik verwacht er nog af hé hoor. Ja, er moeten nog een paar voor de thuisploeg, hè? Ja, nou, ik heb uit ervaring met VSV, die valt de laatste twintig minuten altijd weer en terug. Ja, daarom. Dus als we nou vlak ja. na rust eventjes de twee bijrammen, dan... Uh... Ja, ja, Nou ja, en, en, U, en? ik hou je op de ogen, jongen. En, en, en hoe zit Ron Bouwman op de bank? Nou, nee, die is al een tijdje weg. Is hij al ja, een tijdje weg? Die 100 jaar weg is al een tijdje weg? Heb ze die? Hebben ze die eindelijk zijn conciërge gegeven ergens voor de rondte weer de stop? Ja, die, die wordt uh, trainen voor de zaterdag van Ben. Ah, ja, Oké, okay. ja, ja. nou, dan is het duidelijk. Nee, maar uh, Rob uh, Bauerman die werd weggestuurd op moment dat Joen zelf nog voetbalde. Dus wel echt een, oh, oh, is een beetje of... <laughs> <laughs> Ja, wel bij de les. Ja, leuk. ik ja, wel ja, leuk. Link. Link wel ja, is goed. Doei. Doei.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 Echt hoogdravend wat hij, wat hij liet zien. Dus ja, dan, uh, dan is het uh, oordeel snel geveld, denk ik. Ja. Goed, duidelijk. Ik loop achter. Maar goed, uh, <laughs> wat zie je te lachen, Hen. Nee, die <laughs> komt nu maar bij. Ja, dit is duidelijk, ja. Die begint te klapperd dan, had ah, het gebit ja. <laughs> <laughs> nee, oh, vast. Die, ja, die gaat in ieder geval uh, sowieso uh, lekker naar Sint Maarten toe... Uh, over een uh, ja. al niet al te lange tijd. Dus. En is Vrijdag dat is dat het vliegveld uh, dat uh, meteen uh, zeg maar al bijna in zee begint? Ja. Ja, he? leren beelden altijd. Ja, leuk. Kom je over het strand heen. Nou, oh, de daar. Mensen te zwaaien. Hey. Vroeger stonden de auto's op dat weggetje. Die, die werden gewoon de zee ingeblazen. Huh. Dat mag niet meer. Hè. Ze mogen niet meer parkeren. Maar de mensen vliegen er nog wel in, hoor. Ja. Echt ongelooflijk. Ja, maar wordt, wordt de, de Football crew ook nog uitgenodigd om even te komen kijken bij? Je bent van harte welkom. <laughs> Heel goed. <laughs> Gemert, Jong HFC, net begonnen. Vinst de Kwant, 0-1. Ik heb een nieuwe rubriek. Nou ja, dat zijn eigenlijk niet mijn credits.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 klopt, ik ben al uh, uh, tien jaar ook de presentator van uh, de Hugo Bos Letterloop. En uh, ja, ik vind het zelf ook wel een van de van de leukste loop evenementen van het jaar. Ik kijk er we altijd wel naar uit, want het is uh, een hele bijzondere sfeer. Het is op de ijsbaan, start en finish, dat is natuurlijk ook best wel bijzonder. Ja. Maar, maar, gewoon... jij, maar jij verslaat uh, meer grote wedstrijden, toch? Ja, wij zijn uh, actief in meer dan twintig sporten.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 En uh, dus het kan goed zijn dat je, als je over de randweg bent gereden, dat je inderdaad mij gehoord hebt. Want ik ben ook uh, inderdaad de stem van de Hugo Bos Letterloop. Hoe, la hoe laat is je begonnen vanmorgen, Jan? We tien uur het eerste stadschot. even na tien. En uh, we, hebben, ja, we zijn net uh, eigenlijk klaar, we hebben al een huldigingen gedaan. De kinderlopen, er zijn twee... Uh, Kidsruns, eentje voor kinderen van drie tot en met uh, vijf jaar en eentje voor zes jaar en ouder. En we hebben een scholentrofee, ook de school met de meeste deelnemers. Uh, is dit jaar voor de tweede achterinvolgende jaar en voor de derde keer in totaal naar de Lidwina school gegaan. Kijk, hey, kijk. hey wat leuk. Hey boy, daar zitten mijn kinderen op. Uh... Dat ik. Dus uh, morgen feest op school. Heel goed. En, uh, boeiende, boeiende kringgesprekken. Ja, dat wat denk ik ook. inderdaad. Uh. Hé hey, Jan, we hebben nog uh, anderhalf minuut en eigenlijk maak je ook nog even zoveel te spreken.